Van der Linde met het NOS-journaal. De militaire leiding van de NAVO is gevraagd om te onderzoeken welke opties er zijn om maatregelen te nemen tegen Rusland, dat zeggen bronnen tegen de NOS. Aanleiding is het schenden van het Poolse luchtruim met drones afgelopen nacht. Op verzoek van Polen was er een spoedoverleg. De NAVO wacht met eventuele tegenmaatregelen tot vaststaat dat het om een opzettelijke actie van Rusland gaat. Polen schoot met behulp van Nederlandse F-35's meerdere Russische drones uit de lucht. Voor de aanslag op de Amerikaanse activist Charlie Kirk is iemand opgepakt. Het is niet duidelijk of het om de schutter gaat. Details over de verdachte zijn niet bekend. De autoriteiten noemen de aanslag op Kirk een politieke moord. De conservatieve activist werd neergeschoten tijdens een bijeenkomst op een universiteit. Hij was een vertrouweling van president Trump. Die wil dat zondag de vlaggen half stok worden gehangen.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 De Spaanse politie zet wel 400 extra agenten in. Er zijn nieuwe aanwijzingen gevonden voor leven op Mars. NASA meldt dat de aanwezigheid van twee mineralen er mogelijk op wijzen dat er ooit leven was op de planeet. De organisatie houdt een slag om de arm. Er zijn ook andere verklaringen voor de aanwezigheid van die mineralen. Het weer enkele pittige buien vannacht. Met aan de kust kans op onweer. Het koelt af naar zo'n 13 graden. De komende dag eerst droog met ook zon. Maar vooral smiddags volgen stevige onweersbuien. Het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Baby